Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt de komende tijd drukker op de weg, dat zeggen onderzoekers van de overheid. De verwachting is dat we dit jaar met z'n allen meer rijden dan in 2019, het jaar voor corona. De reden daarvoor is eigenlijk dat het thuiswerkadvies vervallen is... en ook alle andere contactbeperkende maatregelen zijn dit jaar natuurlijk vervallen... Uh, en daarnaast uh, speelt ook de bevolkingsgroei en de relatief sterke economische groei van de afgelopen jaren ook een, uh, een rol hierbij. En het had nog drukker kunnen zijn als benzine en diesel niet zoveel duurder waren geworden. Twee Russische militairen zijn door een Oekraïnse rechter veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Ze krijgen elf en zes jaar cel voor het beschieten van een stad in Oost-Oekraïne. Eerder werd een Russische militair tot levenslang veroordeeld... nadat hij een ongewapende burger had doodgeschoten. Een heftige politieachtervolging in Brummen in Gelderland vanochtend. Agenten zaten achter een gestolen bestelbusje aan... toen ze met hoge snelheid tegen een hert knalden. Het dier overleefde dat niet. Met een politieauto vol deuken en rokende motorkap reden ze door. De bestuurder van het bestelbusje kreeg uiteindelijk een lekke band en crashte tegen een paal. Hij bleek ook nog eens geen rijbewijs te hebben en was onder invloed. En bij het sorteercentrum van PostNL in Nieuwegein hebben ze het nu heel druk... Alle schoolexamens die gemaakt zijn, worden daar verzameld en opgestuurd voor een tweede correctie. De examenpost wordt op een speciale manier gesorteerd, want er mag niks fout gaan. Deze medewerker vertelt hoe dat in zijn werk gaat. De les leggen we er één voor één op tussen die streepjes. En hij wordt alles gelezen door deze machine. Dan gaan wij de heer scannen. Hij zegt tegen mij Q1. Dan moet ik, lampje brand, moet ik bij de Q1 neerleggen. In totaal komen hier 100.000 examenpakketten langs. Het weer, het is nu nog overal droog met een zonnetje... maar vanmiddag komen de buien aan, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 19. Morgen vooral in, de, in het midden en noorden veel nattigheid... bij 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is is Zwaan van de ANWB. De N201 Hilversum uit Hoorn, is in beide richtingen dicht... tussen de aansluiting met de A2 en Vinkenveen. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu ZFM Lunch. Ja, welkom terug lieve luisteraars. Deze dinsdag 31 mei, Luz aan de andere kant en Jan aan deze kant. En uh, we gaan uh, nog even een uurtje Luz roemen. En uh, wat we vandaag doen, uh, wij hopen dat het een beetje in smaak valt bij onze luisteraars. Wat lekkere oude muziek, heel af en toe iets recenters is ertussendoor. En wat nieuwtjes ertussendoor, agenda puntje. En uh, nou ja, zo hopen we twee uh, leuke uurtjes aan u te kunnen presenteren. We eindigen eigenlijk met een e nummer al van... Uh, uh, 1973, dat was Alice Cooper. We hebben voor elk jaar zo'n beetje drie nummertjes meegenomen vandaag. De volgende zijn, uh, is zijn, zijn, De Carpenters. Oh, zijn? Ja, met ze Ja, met de Twees, De Carpenters. Ja. En uh, yesterday, once more. When I was young, I listened to the radio. times and not so long Moor Richard en Karen Carpenter, uh, helaas. Karen is niet meer onder ons, is een uh, aantal jaren geleden overleden. Ik geloof dat Richard nog wel uh, leeft, hè? Ik heb geen idee, Dacht het zou, het wel. Zomaar, kunnen. Het zou ja, zomaar kunnen. Ik ja, weet dat ja. zij een anorexia is uh, overleden. Ja, Oké, okay. en uh, ja, dat was ook uit 1973. En 1973 was het jaar, kunnen we misschien nog wel herinneren... van de autoloze zondagen. Uh, ook is 1973 het jaar van uh, de jong... Kipur oorlog dat was toen in. Uh, en er komt ook nog een einde aan de Vietnamoorlog. En het eerste mobiele telefoongesprek wordt gevoerd uh, in Nederland. En het uh, kabinet en ouders toen aangetreden. En weet je wat me dit nummer van. Uh, uh, de karpers aan mij aan doet denken? Als ik dan uh, school zout ging. Ja. Dan, uh, dan ga je naar huis en dan. Ga je naar de radio luisteren, inderdaad naar je favoriete liedje? Ja. En toen zei jij van ja, ik had zo'n heel klein transistor Dat je ja. onder je kussen hadden we dat. Ja. En zo'n klein uh, heel uh, iel koptelefoontje erin, zo'n oortje erin. Ja, een oortje gewoon. En er was het wel even goed de zender zoeken, maar je had wel muziek in ieder geval. Je had muziek. En dan s'nachts, of tenminste s'avonds, laat stiekem dat transistortje onder je kussen, ja, ja. oortje in. En dan heerlijk luisteren naar Kinderlijd van Jan van Veen. Ja, geweldig. En dat was natuurlijk ook herinnert uh, zich dat niet. Hè? Ja, maar Toevallig is ook in, in dat jaar, 1973, dat de noordenij, uh, Dat was het zendschip van uh, Radio Veronica. Die is toen gestrand na een zware storm op het Scheveningse strand. Ja, dat ja. ja, uiteraard weet ik dat ook. Ja, goed, de, de zendkristallen die worden dan door de bemanning overboord gegooid... zodat het schip geen zendschip meer genoemd kan worden. Toevallig wil dat op de dag dat het schip weer in open water wordt gesleept... bij een uh, reeds geplande actie uh, 80.000 jongeren in de Haag demonstreren... Voor het legalisatie van deze c zender Ja, ja, dat gebeurde toen nog. Toen ging me echt vol enthousiasme de straat op. Ja. En uh, wat was er nog meer in 1973? Deze. Was dit ook? Ook uit uh, 73. Ook zo'n lekker oud nummer, toch wel. Ja, ja. Eigenlijk wel. We gaan even uh, ach, een beetje humor tussendoor. En dan gaan we zo meteen weer verder met uh, lekker oude muziek. Ik moet optreden in, in Deventer. Ik rij naar Deventer. En opeens, ik denk dat het ter hoogte van Apeldoorn was. hoor ik opeens een sirene. Ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel. Terwijl ik in mijn achteruitkijkspiegel kijk, denk ik. dat is een raar woord. Achteruitkijkspiegel. Ik denk bestaat ook een vooruitkijkspiegel. Ja, zegt Jo Manda. Maar goed, ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel... en ik zie dat een ambulance nadert, een ambulance met haast... een ambulance met duidelijk een ernstig ziek iemand aan boord. Ik kijk in die achteruitkijkspiegel en ik denk... hoe reageert het Nederlandse volk op een aanstormende ambulance? He, een Nederlands volk dat toch voor 90 uit plurken en proleten bestaat. En wat zie ik? Iedereen gaat keurig opzij om de ambulance door te laten. Nou, mijn hart... Maakte een huppeltje, dames en heren. Ik begon bijna weer te geloven in de Heer Jezus. Tot ik zag waarom iedereen de ambulance doorlaat. Want op het moment dat de ambulance voorbij is, gaat iedereen achter die ambulance aan. Om mee te surfen op het succes van die bijna dode. Kijk, dat is interessant. zo. Toen dacht ik, dan wil ik wel eens weten hoe zit het met de humor op de snelweg. Dus ik liet ook de, de, de ambulance bij en Ik sneem mezelf ertussen en ging bovenop de rem staan. Fantastische kettingbotsing. Half uur later, extra verkeersinformatie. Mijn kettingbotsing. Ik zat in de file en ik had mijn eigen kettingbotsing. Wauw. Tot ik zag dat het geen gewone ambulance was, maar een dierenambulance. <lacht> ja, want ze ruiten zaten er nog in. En toen... Ja, toen dacht ik, wat kan er nou in een dierenambulance liggen dat zoveel haast heeft? Ja, Martin Gauss met platjes misschien nog. Ja, of Maurice de Hond onderweg naar Deventer, hè? Dat hij nog een klusje op het kerkhof had, hè? Het circus is weer op tournee. Het circus heeft er geloof ik wel zin in. Een kort stukje was dat van denk Ja, het gebeurt er. Ja, ik denk dat iedereen omhoog naar huis moest, denk ik. Nou, dan gaan we weer verder met onze auto's. Ja. Ja, deze keer ook nog wel, denk ik. Onze eigen James Brown.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 Tell me, woman, say it again, woman, say it again. Woman, I ask you, what makes men jealous of each other? Sometimes turn against his brother. Now here's the reason. Cloudy day Seem bright She makes a nightmare Turn into the warmest night You know She makes trouble seem So soft She can turn to hardship She makes it so easy to cross She brings life into the world Over and over again No man in the world Could ever bear those things She never lets you know when she feels bad And she smiles When you feel sad and when, she, and when you feel blue She knows our place no Right beside you no woman. Right beside you no woman. And I want to know What makes man Stop tiring woman uit... Uh, uh, Jees Brown was dit. Uh, ik uh, ga de uh, microfoon even aan Loes geven, die had wat leuks, hoor ik. Ja, Ik, heb, uh, ik zie hier iets leuks staan, uh, uh, namelijk Bart Schuit, van uh, Brasserie Zin, die uh, presenteert Zin in Wijn. En om dit grootste vieren lanceert hij met het team van Brasserie Zin de Grand Prix Wijn. Uh, je kunt uh, kennis maken met deze drie heerlijke wijnen... speciaal geselecteerd voor en door liefhebbers. Uh, dat is op uh, 16 juni tussen 5 en 8 uur... Uh, het, uh, een, met een special guest, want uh, Jan Lammers... die uh, de eerste fles mag ontkurken. Uh, het wordt een feestje waarbij uh, iedere zandvoort is uitgenodigd... en het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden per e-mail. De komende dagen er komt daar meer informatie over hoe en wat. Maar voor nu uh, is de kop eraf. Dus nou. heb je zin in wijn? Kom dan op donderdag 16 juni naar Brasserie Sint tussen 5 en 8. En de dresscode is Casual Chic. Nou, wat gezellig klinkt het allemaal. Ja, en ja. Een aanmelden kan info... Apenstaartje, zin-in-wijn.nl. Oké. Okay. Ja, wijn. Uh, liefhebben zijn er genoeg tegenwoordig, natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ja. Maar dit is wel heel erg leuk. Uh, in de jaren zeventig hadden we ook een, uh, een radioprogramma. En het werd altijd afgesloten met dit nummer. Goedenacht, vrienden. Het wird tijd voor mich zu gehen.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 Als ik nog zu sagen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. Ja, dat was volgens mij het programma uh, Met het oog op morgen. Uh, Heette het niet zo dat uh, dit aan het eind gedraaid werd, Lus? Dat kan. dat ja, zag uh, je uit mij, uh, Goedendag vrienden. En dat is ook nog steeds uh, 1974. Uh, en uh, ja, in 1974 door het samenvoegen van de gemeente of Kogenzaan, Kromenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk ontstaat de nieuwe gemeente Zaanstad. Uh, ja van Meester Kraker M. A. Gemeijn, is bekend van zijn thermische lands. Hij ontsnapt uit de gevangenis, de blokhuispoort in Leeuwarden en hij weet met een mini branden de tralies door te branden. Wat een we zelf is dat je identiteit. Het is voor het eerst dat een gedetineerde ontsnapt met hulp van buitenaf en zonder geweld te gebruiken. Uh, we komen nog een keer terug bij Veronica. Door het uitzenden vanaf zeven Bodenwet beëindigt de Radio en Radio Veronica hun uitzendingen. Het slotprogramma van Radio Veronica wordt verzorgd door Rob Oud. Hij eindigt zijn uitzending met de woorden een periode wordt afgesloten. Er sterft iets met het afscheid nemen van Veronica. Stelt ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me voor Nederland. Hierna werd het wel helmers uitgezonden. En daar stort de veronica-jingle. Welke wordt onderbroken omdat de zender wordt losgekoppeld? En uh, we hadden ook in 1974 iemand met heel lang haar. Die ook een lekkere muziek kwam uit Amsterdam. Kun je hem nog herinneren, Lucie? Ja, ja, de helm. Bolly Ja, die bedoel ik. Kijk, daar is hij. Ik kon niet even op het komen. Weerlijk. Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful, you're so fine, how I wish that you were mine, oh Miss Hall. Give your foolish pride Oh, Miss Wonderful You're so beautiful Oh, Miss Wonderful You're so beautiful Oh, Miss Wonderful So, so beautiful Ja, Wally Tax was onderdeel van de Outsiders hier groep het Amsterdam. Met, ja, dat kon uh, ik even niet op zijn naam komen, Walitaks, ja. Wally Tax, ja, dat dus is de man het... waar de kappers geen geld aan verdienden in, nee, in ieder geval. Nee, echt niet. Nee, toch? Het is je, gestruikeld dat je, over zijn eh, eigen kapsel, geloof ik. was ook een beetje een... Uh, een... een hippie. Ja, echt, hè? Een echte hippie. Ja. Maar hij had lekker muziek gemaakt toen. Jawel. Ook de dat was echt, echt zo'n Amsterdamse pint was het. Heel leuk, leuk, man. Nu ja. moet je het weer eens te horen gewoon. Ja, zeker. Uh, wat dan uh, niet uit de jaren 5, 74, 75 is, wat nog verder daarvoor, dat is deze en dat blijf ik altijd zo mooi me vinden. This golden rings golden me in my baby's rings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 That everything is gonna be fine So fine Ja, nog uh, grotere sprong terug was met de Fortune's Is Call the Ring. En, uh, wat hebben we nog meer van deze jongens? Oh ja, Here Comes Again. En, oh, lekkere ja, nummers allemaal. dus Ik zie jullie dus helemaal off tijdens onze uitzending. Ik word hier zo vrolijk van. Ze vindt, ze vindt het zo mooi, al die oude muziek. Ik, vind, het ik denk dat ze het er ook gewoon in moeten houden. Lekker al die oude nummers van... nou ja, Ze luisteren als ze wat wil horen. Zijn de jeugd is toch uh, op school, dus Misschien zo. Ja, natuurlijk. Laat het weten. En dan gaan we gewoon lekker door met wat oudere uh, muziek te draaien voor u. Uh, wat ook Oud is het? Ja, oud, oud. 1975 hadden we onder andere Donna Summer. And I was spinning the spin. I oh, love to love you, baby I oh, love to love you, baby Ja, Summer was dit uh, ook uit 1975. In 1975 uh, komen in Manila, heel nare dingen allemaal ook. 51 mensen om het leven bij een brand in een pruikenfabriek. En in uh, Utrecht wordt besloten om de eerste bovengrondse leidraillijn van Nederland aan te leggen: de sneltrein Utrecht- Nieuwe Gein. Uh, een poging om een, uh, van een groep Zuid-Melukkens om Koning Juliaan te geijzen wordt vereideld. En Hans Vulting die werd de wereldkampioen biljarten. In Amsterdam kwam het toen tot rellen bij de ontruiming van een nieuwmarkt. Buurbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld... tegen de aanleg van een metrotunnel voor de Oostlijn. En uh, wat had het meer in 1975? Het Songfestival Dat werd namelijk gewonnen door Tietz In met het liedje... Kun jij nog herinneren, Lucie? Dingedong. Dingedong. En uh, nou ja, dit bleef de laatste winst tot 44 jaar later in 2019... toen Nederland weer won met uh, Duncan Lawrence, met Arcades. En, uh, ja, en dit jaar, we weten het vrij recent, het was weer knudden. Maar we hebben nog de muziek uit, net 75, om wat goed te maken. De Hollies. I'm en They thought it was shameful, it hurt me so, to be the last one to know. Maybe someone's out there looking for me, left on their own, couldn't afford to clothe me. And I, I don't even know my reason. Down, schitterend nummer van de Hollies. En dan hebben we buiten de jaartallen nog een aantal andere lekkere nummers... uit verschillende jaren meegenomen. Wat, wel wat ouder, wat lang geleden in ieder geval. En uh, daar gaan we nu nog wat van draaien, onder andere deze. you might De Gibson, de Gibson Kipsen, oftewel de Kipsen Brothers en uh, Non-Stop Dance. En de microfoon is voor Loos, want die heeft wat Ik heb wat leuks, ja, want uh, na twee jaar van afwezigheid... keert de Theo Hilbers Vismaaltijd uh, op de tweede vrijdag van juni... weer terug op het Zandvoortse evenementenkalender. Wat gezellig. Het is de elfde editie alweer. Ja. ja. En het zal op vrijdag uh, 10 juni wederom in samenwerking met Kroonvis... het Wapen van Zandvoort en de Wapenzangers... En dat allemaal onder leiding van Erwin Hilbers... als van ouds plaatsvinden op het Gasthuisplein. Uh, dat is dus 10 juni. En de tijd is van 5 tot half tien. 10. 10 juni. Zet je het in de agenda? Gaan we erin zetten, rustig. Ja, gaan we erin zetten, dan gaan we weer lekker vis eten. Oké, okay, nou, vast eens smakelijk en uh, kijk uit voor de graaitjes. waren dat uh, lekker uh, swingend nummer. Hey. Ja, oh, goeie jouw tijd. Houden. Zeker. Ja. Uh, in de mededeling van uh, Pluspunt... een leuk initiatief, dit Engelse les voor Oekraïners. Ja, gratis is dat, hè? Ja, en ja. uh, daar ben je ineens in Nederlands. Maar als de oorlog voorbij is, dan wil je terug naar huis. En als het weer veilig is... ja, geen idee hoe lang het duurt. Hoe nee. lang moet je hier blijven? In Europa zijn er uh, <lacht> veel Engels En hier zie je een kans... Uh, Juliana zal uh, met uh, hulp van Elena uw gids zijn uh, in de Engelse taal. Uh, dat is dan onder leiding van de docent. Julia met uh, hulp van uh, Elena gaat ze de Engelse taal versterken. En dat is een pluspunt uh, op donderdag van half acht op negen. En het is reeds begonnen 14 april en gaat door tot 16 december 2022. Elke week en dat is nog gratis. Ik denk dat het een heel leuk initiatief is voor de mensen die uh, voorlopig hier hun, uh, hun heil hebben moeten zoeken. Hè? Ja, en nog gaan toekomst, wij krijgen er ook een stuk of 140. Komt er komt nog wat bij, ja. ja. En daar vind ik het leuk leuke initiatief. Misschien moeten we toch wat meer initiatieven gaan ontplooien hier... Uh, als, uh, als gasdorp voor deze mensen... die het, het verschrikkelijke oorlogsgeweld moeten ontvluchten. Ja, ja we gaan nu uh, even opzij, want uh, iemand wil voor de microfoon... en die heeft wat ruimte nodig. Hier is Dolly Parton. <lacht>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 Was dit uh, de rondborstige dame met een mooie stem? Die meer ruimte nodig had. Die meer ja. ruimte nodig had voor de microfoon. Zeker wel. Uh, we hebben weer iets van het pluspunt. is misschien wel, ook wel leuk. Even kijken. Uh, vrouw en Fit uh, heet dat. dat heet, wil je wat fitter worden? Kom uh, lekker bewegen. Nou, nee, wacht even. Tot met. Nee, voor mij is het oud nieuws. Nee, dat ja. gaan we niet meer doen. Dat ja. gaan we niet meer doen. Volgens Zullen we mij... dan het weer maar doen? We gaan naar het weer maar doen, ja. Ja, ja we gaan, ja, we gaan, gaan gewoon naar het weer. Naar weer. Ja. Da -dum, da -dum. Vandaag zijn er flinke perioden met zon. Dat hebben we gezien. Maar geleidelijk komen stapelwolken tot ontwikkeling... en vanmiddag is er verspreid over de regio een bui mogelijk. Lokaal zelfs met onweer. De temperatuur loopt echter op naar 17 tot 18 graden... maar na de buien koelt het duidelijk af. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Lokaal ontstaat de mist en het koelt af naar 9 graden. Morgen schijnt uh, weer geregeld de zon, maar er is ook een bui mogelijk. In de middag blijft het droog en schijnt steeds vaker de zon. Er waait een zwakke tot matige westenwind en het wordt 16 tot 17 graden. Donderdag wordt ook een droge dag met veel zon... Het wordt 18 graden in het westen en 20 in het oosten van de Randstad. Vrijdag schijnt de zon ook weer flink en is het droog. De temperatuur loopt op naar 21 tot 23 graden. En in het pinksterweekend wordt het 20 tot 22 graden. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien. Maar er is ook een buienkans en er waait een meest matige noordenwind. Ik zou zeggen, fijn. Ja, nee, nee. Nou, dan tot we volgende het, uh, week. Tot volgende week en dan moeten we wat uh, zonnige muziek maar draaien, denk ik. Ja, doe maar, doe maar, want dat klinkt allemaal heel veel. Zitten we weer twee uurtjes. Het is weer, over, het is weer open en uit voor vandaag dus. Ja, zeker, en we hebben niet eens een recept. Nee. Nou, dat, dat, dat moest maar even naar de... de, de ja, dat is nou dat komt dan weer? Nou, dus ik heb het uh, met heel veel plezier weer gedaan deze twee lunchroom. We hopen dat u een beetje genoten hebt van onze oude muziekkeuze. En als ze wat behoefte is, ze horen we het graag. Want wij willen het graag uh, door het islinger is terug hoor. Op het op het ons een fijne dag nog... ...en uh, zoals we altijd zeggen... ...let op elkaar en blijf gezond... Uh, ...dit was lunchroom voor 31 mei... Het ...fijne dag. Nee. Oh, nee.